Er worden monsters genomen bij zo'n 100 bedrijven... variërend van slachthuizen tot supermarkten. Er wordt gekeken of paardenvlees wordt gebruikt als vervanger van rundvlees... terwijl dat niet officieel wordt vermeld. Vanmiddag werd bekend dat ook in de lasagne van supermarktketen C1000... paardenvlees zit in plaats van rundvlees. De Nederlander die in verband wordt gebracht met het schandaal... ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Het vlees dat hij heeft verkocht was duidelijk gelabeld als paardenvlees, zegt hij.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumasch. in het tweede uur Siep, te gasten van Weekblad Elsevier. 4 We gaan dit uur uh, praten met Siep en we gaan praten met u. 0800-1121, dat is het gratis nummer van Kazeluna, 0800-1121. U kunt uh, mailen naar casaluna@ncv.nl of twitteren, he, uh, niet hashtag, at uh, Dumosh of at Kazeluna. Uh, en u kunt meedoen in deze uitzending. We hebben het over solidariteit, dat was het, we hebben het eigenlijk over het kabinet, 100 dagen Rutte 2. En we hebben het over solidariteit, omdat dat uh, het onderliggende probleem is... waar dit kabinet en andere kabinetten trouwens ook hard tegenaan gaan lopen. Um, Ziep, laten we beginnen met, met een, uh, uh, een bellen. Meneer De Ruiter, goedenacht. Ja, goedenacht. U mag het zeggen. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben het absoluut niet eens met de stelling van die meneer Winia. Het is weer zo'n uh, egoïstische uh, uh, uh, man die uh, alleen maar aan zichzelf denkt... Uh, het egoïsme in de mens dwingt een overheid om solidariteit af te dwingen. Anders moeten wij naar een vechtmaatschappij in alle Amerika en Zuid-Amerika en Rusland. Laten we even uh, beginnen met, met die vechtmaatschappij, want u vecht nu met Sivinia. Uh, waarom is hij een egoïstische man? Omdat, omdat in zijn, de, de hele teneur zijn van zijn uh, opvattingen uh, is erop gericht dat uh, het, de, het individu uh, uh, uh, uh, het, het, het alleen moet zien te redden. En mensen die het niet kunnen redden, dat zijn dan in zijn ogen losers. Uh, en we, en uh, dan krijg je een, een vechtmaatschappij die ongekend is. Oké, okay. dan, en dan even, even punt, punt, punt. daarna gaan we het even hebben over het tweede wat u zei, namelijk dat de overheid solidariteit moet afdwingen. Even het eerste punt, Sipinia. Ik kan u niet goed verstaan, ik doorheen herhalen? Ja, ik zei één moment. We gaan even Sipwinia even om een reactie vragen. Blijft ze even, blijf even meeluisteren. Ja. ja, u, u zegt nogal wat wat ik helemaal niet heb gezegd. Ik, uh, ik geef wel aan dat er grenzen zijn. aan wat je uh, aan opgelegde solidariteit. want wat de overheid uh, vraagt van mensen is is niet spontaan, nee, dat is opgelegd. Er zijn grenzen aan wat de overheid aan opgelegde solidariteit kan verwachten. Ja, waarom, waarom zijn er grenzen aan? Omdat het egoïsme van de mens moet prevaleren in uw verhaal. Nou ja, u ontkent dat er egoïsme bestaat, moet u begrijpen. Is nee, dat zo? Nee, maar u nee, ja, vertegenwoordigt een egoïstische mentaliteit... omdat dat mensen niet meer solidair willen zijn, solidair willen zijn met mensen die het niet kunnen... of die het niet hebben. Hè, of wat dan ook Die minder geslaagd zijn dan meneer Wiener, ja, om het maar eens zo te zeggen. Ja, dat, dat, dat verwijt u mij wel, maar ik zeg dat allemaal helemaal niet. Ik zeg alleen dat er grenzen zijn aan de solidariteit. Ja, dat, en dat, en dat... ja nee, maar die, die, die grenzen die die, die die roept u zelf op. Van, van, vanuit uw eigen belang. En vanuit het belang van die groep, die, die net zo egoïstisch denkt als u. Nou wacht even, meneer de Ruiter, laten we wel proberen, wel proberen langs de, de lijnen van feitelijkheid dit gesprek te voeren. Anders wordt het een hele sompige. Wat heeft ja, meneer... Dat, gaat, dat doet meneer niet, ja, dat doe ik niet. Nee, u, nou ik hoor u een aantal dingen zeggen die ik hem niet horen, heb horen zeggen in ieder geval. Ja, maar, maar meneer, die moet ook tussen de regen liggen bij dat soort mensen die dit soort dingen beweert. Maar waar, waar zit uw boosheid nou precies? Mijn woord zit er in het feit dat, dat uh, in Nederland wordt jaarlijks aan, aan zwarte cirkel geld uh, gegenereerd van 25 miljard jaarlijks. Jaarlijks, en dat het rest van de sterkste in het verhaal van meneer Winia gepropageerd wordt. En naar nou, zo'n vechtmaatschappij moeten we niet. Ik heb bij een ziekenfonds gewerkt waar vrijwilligers konden, konden verzekeren. En toen de pillen ziekenfonds kwam, wisten ze, eh, gingen ze uit principiële reden weg. Ik, ik, ik, ik was in Kampen. En zodra oma ziek werd, wisten ze niet hoe gauw ze weer van die vrijwillige er dus, uh, lid moesten worden. Dus uw punt is, de overheid moet solidariteit afdingen. Ja, Niks meer. Anders krijgen we dat soort graaiers als meneer Winia aan het nou ja, ja, ik... Nou, u hoeft zich, u hoeft zich niet, geen, geen zorgen te maken. De overheid die doet dat, zoals ik ja, zoals maar, kon. Ja, u bent daar erg blij mee. Ik zeg alleen dat er grenzen aan nou zijn. Ik betaal, ook veel, ik betaal veel belasting. En ik weet best dat er ook heel veel belasting... Uh, zoals aan subsidies, aan voetbalclubs en dergelijke en weggegooid geld is... En uh, zelfs ook de pers krijgt... en uh, hierover van de pers krijgt nog belastingen. Uh, subsidies. Uh, en ik, uh, wat ik niet nodig vind. Maar ik vind dat er solidariteit afgedwongen moet worden. Want egoïsme van de mens reikt uh, in negatieve zin zover... Uh, dat uh, ik uh, en de rest kan stikken... als we het principe van meneer Winia hanteren. Nou, ik denk dat u zich hier zo hoeft te maken. U wordt op uw wenken bediend. Want de afgedwongen solidariteit, de opgelegde solidariteit... die staat in... Die, die, staat, die staat helemaal niet in discussie. Althans, er is geen enkele politieke partij. In het verhaal van, het verhaal van meneer Wienia wil je, wil, wil je, wil je dat verminderen. Je moet, mij niet, uh, uh, je moet niet denken dat ik de groep waar meneer Wienia zich toe rekent niet ken. Het zijn allemaal mensen die uh, graai mentaliteit. En dat, dat komt nu een beetje in de openbaarheid, uh, Maar het, is, het, het, het, het wordt steeds erger. Ja, nou nee, ja, goed, ik, ik, ik, ik, volgens mij hoe ik allerlei dingen uh, in zijn mond leggen die ik niet gehoord heb. En dat maakt het een beetje lastig om te praten, want u heeft het over graaimentaliteit en over ja, zakkenvullen. Nou ja, prettige wedstrijd, maar nee, wacht even, maar prettige wedstrijd, maar dat is allemaal niet gezegd in deze uitzending. Dus... Ja, maar je hoeft het niet voor die meneer Winnie ook te nemen, die kan zichzelf verreden, denk ik. Nou, ja. Zo is het. Ja, dus. <laughs> het, het gaat ja goed, maar ik. Ja, het, meneer Wiener streeft een graaimensel die tijd naast, omdat hij eh, ook tot het egoïsme. Eh, het, het neoliberalisme is net zo gevaarlijk als het, als het communisme. Ja, en wat heeft meneer Wiener ook alweer gezegd over tot welke politieke stroming hij behoorde? Nee, want hij, hij, hij durft zich niet te binden, want dan uh, kunnen ze hem afrekenen. En hij wil een gladde aal, aal blijven, zodat, zodat hij niet politiek ingedeeld kan worden. Dit geloof ik eerlijk gezegd wel. Dank voor het bellen. Ja. Um, 08001121, dat is de telefoon van Caseloen. We hebben het over solidariteit. Um, in hoeverre um, speelt dat voor u nog een rol? En op uh, wat voor manier geeft u daar vorm aan? Dat is waar we het over hebben. En we hebben het over het kabinet die het woonakkoord met pijn en moeite door de Eerste Kamer weten te krijgen. En we constateerden straks Sibinia, uh, dat uh, um, dat alleen maar kon um, dankzij de, de, de Eerste Kamer. Althans een deel van de Eerste Kamer die daarin is meegegaan. Nou was die Eerste Kamer ooit een, uh, of dat Chambre de Reflection heet, een Kamer van ja. Reflectie. Nou ja, dat vonden ze in ieder geval zelf wel. Dat klonk goed. Ik denk hier gezegd dat de Eerste Kamer altijd al veel politieker was. Wat echt nieuw is, naar mijn beleving... is dat wij nu eh, al bij het tweede achterinvolgende kabinet meemaken... dat als je zaken wil doen met de eh, meerderheid in de Eerste Kamer... dat je dan naar de Tweede Kamer moet. Wat iedereen al bijna vergeten lijkt te zijn... is dat in het vorige kabinet, het ook een, wat een, nog een echt minderheidskabinet heette, heet... het kabinet Rutte 1... Dat je toen provinciale statenverkiezingen had twee jaar geleden. En dat toen bleek dat uh, het kabinet Rutte met zijn gedoogpartner, de PVV. ook nog de SGP, de ene zetel van meneer Hordijk. die geloof ik in de Eerste Kamer nodig had. Maar voortdurend zag je dan vervolgens Kees van der Staaij, de fractievoorzitter van de SGP. Uh, en de politiek leider van de SGP in de Tweede Kamer. Uh, op de achterbank zitten bij uh, Mark Rutte of anderszins. Dus toen al deed. Onder het vorige kabinet deed Rutte als minister-president, uh, gegeven het feit dat hij geen meerderheid had in de Eerste Kamer, zaken met de bevriende fractie in de Tweede Kamer. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen dagen. Maar het is interessant, want daar is dus iets gezaaid door het kabinet Rutte 1 waar ze nu last van hebben. Want die Eerste Kamer is in, die, is, is in de vorige korte kabinetsperiode zich politieker op gaan stellen eh, en zich gaan gedragen als een politieke machtsfactor je... aan de leiband van de Tweede Kamer. Mm -hmm. En daar heb je niet last van. Ja, maar je kunt zeggen dat het een, dat, is, uh, dat, komt niet, dat is geen natuurlijk verschijnsel. Dat komt domweg omdat uh, Mark Rutte twee keer een fout heeft gemaakt op dit punt. Twee keer de positie van de Eerste Kamer heeft onderschat. He, dus het, uh, met het gedoogkabinet zoals het nu achteraf wordt genoemd... Uh, had hij geen uh, formele meerderheid in de Tweede Kamer... maar dan haalde hij die binnen via de PVV. En kort daarna kreeg je Provinciale Statenverkiezingen... En toen dachten we, nou, dan halen we dan, dan wel een meerderheid. Nou, dat lukte dus niet. We hebben ze uiteindelijk nog binnengehaald voor de SGP. Maar die onderschatting van de Eerste Kamer... Uh, die heb je weer, weer nog eens een keer zien gebeuren, nu in september en oktober... met het regeerakkoord van uh, VVD en Partij van de Arbeid. Want in feite bleek uit niets dat ze zich zorgen maakten... over hoe ze dat die wetten waarmee ze wel een meerderheid hadden... in de Tweede Kamer door de Eerste Kamer zouden nee, kunnen krijgen. terecht, omdat tot voor kort de, de Eerste Kamer... gewoon puur op, op, op inhoud uh, die, die, die wetten be, be, be, behandelde, besprak en ook zei van als dit gewoon een goede wet is... en uh, dan maakte de partijpolitieke kleur niet zo heel veel meer uit. Uh, dat uh, kan zo zijn, hoewel ik heb zelf niet nagekeken... of in het verleden ook niet de situaties waren waarbij de, een kabinet geen meerderheid... laten we me niet vergeten dat kabinetten vroeger vaak veel ruimere meerderheid hadden. He, dus een, een kabinet van, van CDA en uh, Partij van de Arbeid... Van, uh, uh, van twintig jaar geleden. Dat had gewoon een meerderheid. Dat had gewoon honderd zetels in de Tweede Kamer. En hoefde zich eigenlijk nooit zorgen te maken. Of het wel goed geregeld was in de Eerste Kamer. En dat is nu wel aan het ontstaan. En wa waardoor, dan zie je, als gevolg daarvan, zie je dat er nu feitelijk misschien wel een veel meer een minderheidskabinet aan de wind is... dan het minderheidskabinet dat min of meer een principieel minderheidskabinet was. Rutte maar dat komt er ook door, die, door, door het heen en weer gestuiter... van de, politie, de politieke populariteit van partijen. Ik bedoel nu de, de, de, de oudere partijen, die staat weer 24 in de, in de peilingen. peilingen ja. Dan ga je natuurlijk zeggen, peilingen zijn peilingen. Maar goed, het stuit het wel alle ja. kanten op. Ja, dat is zo. Maar goed, laten we niet vergeten... dat Rita Verdonk ook wel eens, uh, uh, geloof ik, al meer dan 30 zetels... in de peilingen heeft gehad. En toen we uiteindelijk gestemd werden, had ze er geen... Of één, of daaromtrent, nee geen. Uh, maar je hoeft je ogen niet heel diep dicht te doen... om een andere tijden in herinnering te roepen, toch? Nee, nee, nee, wat zeker. Wat, wat, kijk, er is geen land in Europa... Uh, tenminste, tot voor kort was het zeker zo... waar de, zoals het heet, de volatiliteit van het, het kiezersgedrag groter was. Er uh, uh, uh, was geen land in Europa te vinden... waarbij de bewegelijkheid van de kiezer groter was dan in Nederland. Maar dat is pas sinds 1994. Maar sindsdien gaat het ook hard. Daarvoor waren gedroege Nederlanders zich eigenlijk... nog keurevols te zuilen. Ieder, in, de, in de politicologie heet het dat... De, verzuiling in, het, in de jaren zestig afgelopen was, maar tot ver in de jaren negentig heeft hij gewoon feitelijk voortbestaan. Maar in 1994 zag je dat het CDA in elkaar kukelde, dat de PvdA in elkaar kukelde. Toen had je ook al een oudere partij, of zelfs een aantal oudere partijen, die in één keer een stuk of acht, negen zetels binnenhalen. Uh, en uh, dus ja, dat is een, voor een deel, dat kun je beschouwen als de emancipatie van de kiezer die heeft zich losgemaakt van meneer Pastoor en de vakbondsleiding. He, dus, dus al die, ding, al die vaste uh, verbanden waar men tot dan toe zich aan verbonden voelde... als je in de stembus uh, stond, die zijn uh, sinds de jaren negentig weggevallen. En anders dan in een land als Engeland of in Duitsland... of in België of de Verenigde Staten hebben wij... Uh, geen districtenstelsel. En de districtenstelsels werken veel dempender op uh, politieke veranderingen... Dan, uh, dan bij ons het geval is. Ja, we hebben wel een archaïs systeem... waarmee de Eerste Kamer getrapt gekozen wordt, namelijk via de provincies. Ja, nou ja, en dat vind ik eerlijk gezegd nog wel, nog wel iets zorgwekkends... aan de ontwikkelingen van de laatste dagen ook weer. Want wat zie je? Uh, eigenlijk is de enige serieus te nemen democratische instelling... is de Tweede Kamer die wordt ook serieus genomen door de kiezer. Daar gaan de meeste mensen heen. Dus Europees parlement en staten en zo gaan veel minder mensen stemmen. Uh, en in feite komt er een, toch een soort, een soort democratische verdunning nu in het proces. Want wat gebeurt er? Die, die, die vier getrapte verkiezingen tot stand gekomen... Uh, via de notabene de staten uh, tot stand gekomen. Uh, de Eerste Kamer heeft dus in feite niet echt een serieus democratisch draagvlak. Maar is wel het niveau waarop wij zien dat regeerakkoorden helemaal worden herschreven in de praktijk. En dat is geen bijdrage aan de, aan de volksvertegenwoordigende democratie, laat ik het zo zeggen. Um, als je naar Duitsland kijkt, die, die, je kunt veel zeggen van de Duitsers... maar in, in staatsrechtelijk opzicht hebben ze een hoop geleerd... van wat de fout ging uh, uh, van de Tweede Wereldoorlog en de periode daarvoor. Die hebben onder andere een constitutioneel hof... die gewoon kijkt of wetten ja. voldoen aan de grondwet. Hebben wij helemaal niet. Nee. Wij prutsen wat dat betreft maar een beetje aan, met ja. alle gevolgen van die. Ja, klopt. Uh, ze hebben een 5 drempel waar, waarmee populistische uh, partijen waar zij veel last van gehad hebben... Uh, niet makkelijk over die drempel komen. Mm. Uh, ze hebben een, een regionaal Kiesstelsel waar je het net over had, ja, wordt het in Nederland ook? Niet ja, tijd ze hebben voor, een dubbele voor... stem daar. Hè? Ik ben er even kwijt hoe het precies werkt, maar in ieder geval, ik breng ze wel een stem op de landelijke lijst uit, als op je district als het ware. Zouden dus... we ook niet eens een keer met een blanco uh, vel papier voor ons neus naar ons eigen systeem moeten kijken? Jawel, maar dat is al... dat uh, ik zou persoonlijk erg voor een soort Duits systeem zijn, dus dat, dat je zowel op een landelijke. Uh, lijst als een lokale politieke stem, zou ik maar zeggen. Iets in die trant. Uh, dat lijkt me beter, dat gemengde stelsel... dan bijvoorbeeld wat je in Engeland hebt. Dat je, uh, laten we zeggen, in een, uh, een middelgrote gemeente... maar één Kamerlid uh, kunt, uh, kunt krijgen. Uh, maar er is natuurlijk veel naar gekeken. D66 is om dat soort redenen opgericht in 1966. En als er op aankwam, dan, erop en als er op aankwam, dan bleek D66 nooit niet erg vast te houden... aan die kroonjewelen. Dus uh, kijk, het lastige is bij... het herzien van, uh, van kiesstelsels is dat uh, daarvoor daar een meerderheid, zelfs een tweederde meerderheid, in de bestaande kamers moet uh, gevonden moet worden. Nou, die partijen die in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer groot zijn geworden op basis van het oude stelsel, zijn niet erg geneigd om mee te werken aan een stelsel dat die positie van hen zou kunnen ondermijnen. Dus dat zal niet gauw iets veranderen. 0800 112 is het telefoonnummer van de Kase 0800 1121. Alice, Alice... Alice, Alicia, Alicia. Alicia, neem me niet kwalijk. Ja, goedenavond. Dag, welkom. Ik heb een vraag aan meneer. Hij uh, heeft wel een bepaalde uh, telling gedaan over uh, hoeveel miljoenen, hoeveel miljarden. En ik zou graag weten uh, hoeveel, uh, hoeveel de uitgaven ze zijn van de regering, Eerste Kamer, Tweede Kamer. En al die minister. En voor hun onkosten, hoeveel kost die de gemeenschap? De overheid bedoelt u? Hoeveel kost de, de, de overheid de gemeenschap? Ja, ja. De elite, waarom de elite? Hoe kost die? Voor de... Oh, u bedoelt de Kamerleden en de ministers? Ja. Nou ja, we hebben, we hebben 150, uh, 150 uh, Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden. Nou, die 150 Tweede Kamerleden die verdienen over in een ton per jaar. Dus uh, reken maar uit, dat is 15 miljoen, heb ik dat uh, goed gerekend zo? Dus ja. de Tweede Kamer is dan, kost dan 15 miljoen aan salarissen. Ja. Ministers verdienen ongeveer 140.000... En er zijn er, wat zijn er, een stuk of twaalf, hè? Nou, dan hebben we nog ja, staatssecretarissen, dus uh, nou, dat komt dus uit op uh, ruwweg 3, uh, 4 miljoen aan salarissen. De eerste Kamer die krijgen alleen een kleine vergoeding, dus laat het, uh, ja. laat, laat het een miljoen zijn. Dus uh, de salarissen van ministers en Kamerleden komt al met al uh, niet boven de, wat zeg ik, 20 miljoen uit. Ja, maar ze hebben, ze hebben ook andere onkosten ook. Jawel, maar uh, ik wil graag ja? dit, maar Mag ik ook weten waarom dit, heel erg, waarom dit zo belangrijk is? Ja. ja, ik vind het wel uh, ja, omdat ze gaan opleggen bezuinigen over de zwakkeren en over de ouderen. Dan zeg ik waarom wordt hier ook niet beknibbeld aan hun salaris? We kunnen tenminste uh, per solidariteit uh, 20 of uh, 15 procent uh, uh, gewoon uh, weggeven. Nou... Ja, en heb ik nog een vraag, omdat niemand durft durf uh, iets te vragen aan de elite. En uh, u zei straks in jouw betoog dat uh, ook gepensioneerd, uh, dat is een uitgave voor de regie. Maar de gepensioneerd, ze hebben 40 jaar gewerkt. Dat is hun uh, spaargeld, dat is hun premie, ze hebben voor betaald. De regering, je moet niks betalen. En ik vind het wel, uh, uh, je noemt solidariteit. Hoe kunt u solidariteit nemen? Noemen, terwijl u weet, de hele gemeenschap nu, ja, de, de, vooral de politiek van de VVD, is gericht op de individualiseren En met uh, terugtreden van, ja. van de overheid. Maar wat zou je daarover willen weten of willen vragen? Ja, dat is de tegenstelling uh, uh, wat u zei uh, over solidariteit. Zodra we zijn uh, geregeerd door de VVD, uh, wat ik vind het een beetje nou, know, de twee partijen, dat is een schijnhuwelijk. Dat kan ook ontbonden zijn, U weet het niet wat gaat gebeuren binnen twee jaar. Ik, vo ik voorspel binnen twee jaar zijn het elkaar. Omdat, de, ja, dat is net, uh, ja, je gaat gewoon twee mensen, ze hebben niet dezelfde ideologie. En ze proberen een beetje het goed te maken. Terwijl is eh, gewoon voor de buitenmacht. Dat is voor mij, ik vind het, een schijnhuwelijk. huwelijk. Ja. Dus en even. Ja, ja, ja, wacht even. De, ja, ja, wacht de even. De, ja, wacht even. FC ja. Uh, zal ik maar het laatste beginnen? Ik denk dat ja. ik, ik denk dat, dat, dat misschien wel een beetje met u eens kan zijn. Ik, uh, we hadden het al eerder deze avond over, uh, deze nacht, over... Uh, Waar het, waar het kabinet zich voor de komende twee maanden voor gesteld ziet. En ik moet eerlijk, gez, eerlijk gezegd nog zien eh, dat het kabinet het overleeft. Eh, dus ze moeten straks eh, de, de, weer nieuwe tegenvallers, miljarden tegenvallers op zien te vangen. Dat denken ze onderling anders over. Eh, en bovendien... Weet, uh, moeten we nog zien of ze voldoende medestanders krijgen... om dat door de, door de, de, de, de Tweede Kamer en de, met name de Eerste Kamer te krijgen. Dus uh, het kan, er kan nog van alles gebeuren. U zegt dat ze, uh, dat ze het geen twee jaar vol gaan houden... of dat het over twee jaar afgelopen is. Het kan ook wel eerder afgelopen zijn... En wat een van de mogelijkheden is dat ze zelfs de coalitie gaan uitbreiden. He, dus dat ze zeggen van ja, we moeten niet vandaag met Pietje en morgen met Keesje... laten we in vredesnaam iemand zoeken. En dat zou dan vooral het CDA kunnen zijn. Uh, waarmee, we wel automaat, waarmee we niet meer een minderheidsregering zijn in de Eerste Kamer. maar oh, is gewoon je de de hier nou ja, Het is in ieder geval een van de vele modellen waarvan ik zeker weet... dat die wel degelijk worden besproken. Dat uh, zou in ieder geval het probleem voor het kabinet oplossen. Ja, Laat ik zo zeggen. Over, over twee jaar hebben we weer een provinciale statenverkiezingen. Is dat probleem ook opgelost, toch? Uh, nou ja, even aangenomen dat ze dan wel een meerderheid zouden krijgen... wat helemaal niet bijvoorbeeld vaststaat natuurlijk. Nee, maar is het CDA waarschijnlijk nog wel een stukje kleiner dan ze nu zijn. Alicia, ja. ik wil je hartelijk danken, want we hebben ontzettend veel ja. andere bellers nog. Uh, ja, succes, Dag. Okay, sorry, oh, dat is wel heel snel. Dank je wel. Dank voor het bellen. Dank je wel. Wie hebben wij aan de telefoon? Hallo, Paul. Paul, Dag. Nee, het is, uh, ik zit naar je betoog te luisteren van je gast en naar uh, je eigen verhaal. Maar het, uh, en dat bracht mij tot de gedachte dat het wel steeds moeilijker uh, wordt om soli solidair te blijven. Waarom wordt het moeilijk omdat om, om gegeven... solidair te blijven? Nou, omdat, ik, omdat je op een gegeven moment in de media, op televisie, op de, in de, uh, op de radio, in de kranten leest... dat er op een gegeven moment uh, allerlei bonussen uh, aan, uh, aan bankdirecteuren waren uitgekeerd... En dat er op een gegeven moment ook eens een directeur wordt aangesteld van de SNS-bank... die, die 500.000 euro per jaar gaat verdienen. Dan denk ik ook bij mezelf, ja, hoe moet ik dan uh, solidair blijven? Waarom mag ik dan niet aan mezelf denken? Siep. Omdat die mensen... Ja, die mensen denken ook alleen maar aan zichzelf. Om door te zeggen... Nou, en dan kunnen ze zeggen van... Uh, ja, de, de, markt, uh, de markt dit, de markt dat... Ja. ja, maar dat is ook, het is en blijft een overheidsinstelling. Ja. Het geld wordt door de overheid beschikbaar gesteld. Zo is het, dat valt niet te ontkennen. En uh, nou ja, die, dat idee zullen veel meer mensen hebben. Uh, waarom mo moeten wij meer belasting gaan betalen om uh, banken te redden die er zelf een zootje van hebben gemaakt. En dan vervolgens worden de directeuren aangesteld die daar een monstersalaris verdienen. Eerlijk gezegd, in alle redelijkheid, deze meneer die nu bij SNS gaat werken en die er ooit ook heeft gewerkt, ja, die hoefde niet bij SNS te gaan zitten. Het zal zeker patiënten kosten om iemand aan te trekken die, die zo'n bank redelijk uh, kan beheren. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook weer in ons belang. De vraag is of dat 550.000 per jaar moet zijn. Ik moet ook zeggen, het is altijd nog weer een stukje minder... dan Gerrit Salm krijgt, die, die voor ons ABN AMRO beheert. Want die krijgt? 750.000. Maar goed, het gaat natuurlijk over draagvlak. En, en daar heeft Paul natuurlijk denk ik wel degelijk een gevoelig punt bij, bij de kop. Uh, ja. uh, er moet wel draagvlak zijn uh, voor, voor bezuinigingen bijvoorbeeld. Mensen krijgen het minder. Uh, en dan moet het ook wel zoiets zijn dat ze het kunnen snappen. Ja, mensen krijgen het minder. Maar laten niet vergeten dat alles... Wat wat de afgelopen jaren bezuinigingen is genoemd... dat is voor het grootste deel... er waren dat niet zozeer bezuinigingen als wel lastenverzwaringen. Dus als je uh, uh, de belasting... we hebben natuurlijk zelf meegemaakt dat de btw omhoog ging... de lonen die zijn uh, uh, de afgelopen jaren netto alleen maar naar beneden gegaan... omdat de geldontwaring, de inflatie hoger was... dan de, dan de cao-stijgingen als die al waren. Dus mensen hebben minder te besteden, hun huizen zijn minder waard... Uh, dus hun vermogen wat minder. De pensioenen gaan straks uh, op 1 april in, bij allerlei pensioenfondsen naar beneden. Tot 7% toe. De meeste pensioenen zijn de afgelopen jaren al niet aangevuld. Dus uh, tegen zo'n achtergrond gaan mensen wel eens een keer kijken. Van ja, uh, waarvoor zit ik allemaal in te leveren? En uh, waarvoor heb ik die btw-verhoging? Waarvoor? Enzovoort. Dus dit, ja. uh, dit soort crisisverschijnselen uh, dragen bij je tot een scherper idee van hoe ver ben ik bereid te gaan met mijn zogenaamde solidariteit. Paul? Juist. Ja, inderdaad. Dat is, dat is op een gegeven moment wat ik dus op, bij mezelf zit te bedenken: van ja, tot hoever uh, kan, een, uh, kan een regering uh, die solidariteit van mensen vragen? En inderdaad, zoals het draagvlak, ja, ze moeten wel draagvlak creëren. En, ja, dan denk ik ook bij mezelf. Er zijn heel veel mensen die er ontslag krijgen. Ik ben nog in de gelukkige omstandigheid dat ik een baan heb. En, maar er zijn ook uh, mensen bij mij in de straat. Ik zie het gewoon drukker worden. Ik, ik werk heel onregelmatig En ik zie dus, uh, als ik dadelijk thuis kom, dan zie ik de aantal auto's, wat ik, uh, dat zie ik gewoon minder worden. Omdat mensen gewoon geen geld meer hebben voor een tweede auto, voor een... En wat gaat er dan als eerste uit? Een tweede auto. Maar dat, dat is niet het punt wat ik wil maken. Ik zie gewoon in mijn omgeving, in mijn eigen straat, dat mensen toen, um, minder te besteden hebben. En ja, dan vraag ik mezelf af, in, uh, op een gegeven moment gaat het, uh, die solidariteit die gaat omslaan in ontevredenheid. En als mensen ontevreden, ontevreden worden, dan... dan, dan kan ja, dat veel enige dingen veroorzaken. Ja, dat is ook iets wat we eigenlijk al een beetje zien. Er wordt relatief weinig gedemonstreerd, maar die ontevredenheid die is er wel degelijk. Nou ja, je, ja, ziet, het het. je ziet het natuurlijk, uh, uh, uh, aan peilingen geven toch enige indicatie in dat opzicht. Je ziet natuurlijk dat het kabinet niet alleen in de Eerste Kamer, maar zeker in de peilingen al uh, geen meerderheid heeft. En dat... Uh, uh, dat, waar gaan die stemmen heen? In eerste plaats natuurlijk nu naar de 50 plus. Nou, dat is ja. nadrukkelijk een beweging van ouderen die vinden dat ze tekort worden gedaan. Nou, dat, op één punt is dat alleszins begrijpelijk. Want er is geen enkele groep uh, waar, uh, waar door de pensioenkortingen en andere maatregelen... en, door de, uh, en zeker ook door de eigen bijdrage in de, in, de, uh, in de AWBZ en zo... Ja. Uh, de inkomens vaak sus, de, de, substantieel naar beneden gaan. Dus het is niet zo vreemd dat juist... Ja, het kabinet zegt valt reuze mee met die inkomens uh, Inderdaad zijn er bepaal, beperkte groepen ouderen die het slechter gaan krijgen... maar in grote ja. lijnen valt het reuze mee. Sterker nog, dit is een generatie die voor, door jongeren ervan beschuld wordt... dat ze zakkenvullers zijn, de ja. Nou, de babyboomers. Ik sluit niet helemaal uit dat, uh, dat de, de, de vlucht naar Henk Krol en 50PLUS... voor een deel daardoor is ingegeven. Namelijk doordat uh, dat er de afgelopen jaren, en zeker... Uh, de laatste tijd uh, steeds vaker en ik denk ook vaak irrationeel door jongere leeftijdsgroepen uh, lelijk wat gedaan over de oudere leeftijdsgroepen. Begonnen bij Fortuin trouwens. Is dat zo? Ja, Fortuin is begonnen met, uh, met de babyboomers. Uh, nou ja, je wat, zelf hoorde, maar... ja, daar hoorde hij bij uitstek toe, zou ik gaan ja, zeggen. Uh, ja. Ja, ja. Paul, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dank Kom voor jouw bijdrage. Dankjewel. Ja, 08... Dag, 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Casaluna. Nee, want dat, dat, dat gaat natuurlijk ook heel erg over solidariteit. Het feit dat, er, dat uh, de 50-plus nu zo stijgt in de peilingen. Dat uh, de babyboomers roepen van... blijf met je handen van ons pensioen af. Um, en dat jongeren zich daar in toenemende mate aan lopen te ergeren. Die ja. solidariteit is dus weg, met andere woorden. Ja, maar, ja zeker. Maar misschien is het ook niet... Uh... Het kan ook zeggen, iets zeggen van degene die, die jongeren, of zogenaamde jongeren... dat kunnen twintig, dertig, veertig zijn, wellicht... Eh, die klagen over eh, het, het feit dat er oudere leeftijdsgroepen zijn... die het naar hun idee beter hebben. Het is natuurlijk altijd zo geweest dat je... en daar moet ik eh, iemand als Marcel van Dam bijvoorbeeld toch in volgen. Het is, niet, het, het is altijd zo geweest, maar goed ook... dat je, eh, dat je vermogen, eh, spaartegoeden opbouwt... En dat je niet uh, het vermogen van de Nederlanders... al om de twintigers en dertigers gaat zitten verdelen. Dus als je... Wat ja, maar je laat het als pensioenstelsel niet zo. Dat je vermogen voor jezelf opbouwt. Het gaat namelijk in de pot en dan wordt in grote lijnen... De nee, nee, maar ik, ik, ik, ik, de reage, ik reageer op die verwijten... Uh, dat, dat mensen die ouder zijn... meer geld hebben dan mensen die jonger zijn. Nou, dat lijkt maar, me eerder gezegd een voorkomen logisch. zin. Maar, maar helemaal van god los is de redenatie natuurlijk ook niet. Want tegen de tijd dat... Uh, nou, misschien zelfs mijn generatie aan de beurt is... dan is de kans dat, dat, dat pensioengeld er nog is... Uh, is niet zo gek groot. Nee, eigenlijk kunnen we wel van uitgaan dat uh, die, die, die zo veelbeschimpte babyboomers. eerder slachtoffer zijn van het feit dat ze zo talrijk zijn. Want waarom ontstaat er nu een probleem? Omdat er zoveel AOW-uitkeringen, onder meer, uh, uitgedeeld moeten worden. Als het een groep was geweest die veel minder talrijk was, was het geen probleem. Dus de, de babyboomers die zo beschimd worden door, uh, door de, de generatie van hun kinderen... want daar komt het in de praktijk op neer. En dat zou nog een interessant onderzoek op zich kunnen opleveren. Maar goed, de babyboomers die zo beschimd worden door de generatie van hun kinderen... die, uh, die uh, krijgen nu onder meer last van uh, het feit dat ze zo talrijk zijn... omdat om die reden de voorzieningen uh, terug worden gebracht. We gaan uh, de heer Van der Velden erbij halen. Goedenacht. Van hetzelfde, ja. Oké. Okay. Hallo. Ja, zeker. Hallo. Ben ik bij u? Dat bent u. Luister naar de Oké, okay, ja. Uh, ik moet luisteren. Ik, uh, ik was met die eerste spreker een beetje eens, maar die deed het fout. Want ik geloof dat die meneer die u bij hebt, gewoon een fatsoenlijke kerel is. En dat ik eerlijk meent. Maar het, uh, het gaat om uh, het begrip uh, solidariteit. En dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Want alles wat we gekregen hebben. Ik ben een uh, partij, arbeid, uh, arbeid, partij van de arbeid, ik ben van 40. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Die alle voorzieningen die we hebben... die zijn via vakbonden, via partijen... partijen van de arbeid... Uh, de Katholieke arbeidersbond... de kap van de, van de christenen... is dat opgebouwd. En dat is verworven als een wet. Mm -hmm. En op een gegeven moment... Ja, het is natuurlijk ook economie. We leven in een, uh, een... zeg maar in een... Uh, in, in een kapitalistisch systeem. Mm -hmm. Dus ik bedoel het niet negatief. En die moeten winst maken. En er is het uh, begrip... Uh, uh, zeg maar nationaal inkomen. Ei, bij de economie. Die verdeeld moet worden. Dus ja, wie die verdeling bepaalt, dat zijn natuurlijk de mensen die uh, de macht hebben en, enzovoort. enzovoort. Ja. Maar dan wou ik zeggen, die meneer, die hebt het over alles het wordt uh, duur. En de ziekenfonds, toen ik in de ziekenfonds zat. de eerste drie dagen moest je zelf betalen als je griep had. Om te voorkomen dat je. Uh, ja, de droog, ziektewet bedoelt u hè? Sorry? Je bedoelt de ziektewet. Ja, in de ziektewet. Ja, ja, ja, precies. Dat was toch een goed systeem eigenlijk, vond u ook niet? Ik vond het een heel goed systeem. Op precies, dat, hadden, dat zouden we weer onmiddellijk terug moeten brengen volgens mij. Ja, ik, ik wil u eerst zeggen, ik heb niks tegen de VVD, ik neem aan dat u de VVD bent. En ik, denk, ik ben ik van heb niets, heb ik net verteld. verteld. Sorry? Ik ben van niets en niemand, heb ik net verteld. Oké, okay, ja, dat heb je ook verteld, sorry. Dat was even <laughs> een, uh... Maar ik heb bijvoorbeeld, uh... ik zie wel eens een kaartje tijdens naar de verkiezingen naar... Naar De Haag, naar de Partij van de Arbeid, en toen heb ik ook gezegd, euh, naar Samson, ik weet niet of ze zullen lezen hoor, ik krijg wel zo'n een berichtje terug, dat hij met de VVD verder moet, want we moeten nu met de VVD verder. Want die twee kunnen het met elkaar bepalen, ja, we hebben een beetje pech met die... Euh. Ja, hebben we maar de, nogmaals, de... ik, wil, ik wil nog één ding zeggen, of ik yeah. ook nog ja. mag zeggen, yeah. kijk, het, als je over, euh, niemand staat aan het begin van zijn leven, hè? het is een zaadje, die komt ergens aan, waarom niet? Mm -hmm. En op een gegeven moment kan dat aankomen in een achterstandswijk... of bij een beetje betere. En je hebt je eigen capaciteiten. Maar mm -hmm. dan moet je vader ook bijvoorbeeld uh, niet drinken... of je achterhouden of, of de citotest doet maar. Want dan kom je nergens verder. Dus het is niet helemaal je eigen verdienst als je iets bereikt. Dus de mensen die iets bereikt hebben doen nou net... of het een eigen verdienst is. Maar door hun functies en door hun verdiensten... Maken ze het meest gebruik van autowegen, autobanen. Ja. En ook iemand die kapitalistisch kan dat eigen ziekenhuis niet. U zei uit welk bouwjaar u was, en toen zei van ja, al die voorzieningen waar we nu van profiteren zijn, zijn door de, uh, de onder andere de linkse partijen, zijn die in stand geholpen. We hebben het over solidariteit. Wat, wat zegt solidariteit u nog? Nou, solidariteit is een psychisch begrip. En uh, solidariteit had nooit bestaan. Toen <laughs> ik ging werken, toen had je een paar leuke collega's en een paar anderen. En die probeerden elkaar... Kijk, Jan, in Schiedam, had je 7.000 mensen op de, zeg maar op, uh, op de scheepswerf bij Wilton. En aan de overkant in Rotterdam had je er ook 7.000 bij de RDM. Ja. En die mensen die wisten niet was Maar via de, als, je, als je niet in een vakbond zat als arbeider, was het schande. Als je vrouw werkte, was het schande. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. de mentaliteiten zijn veranderd. Maar de arbeiders... Vlak na de oorlog hadden we minder calorieën arbeiders voor de oorlog. En, de, en de mijn werk is... Die werkte op zondag omdat we te weinig energie hadden. Dus die ging, en dan kregen ze niet extra betaald. En dat wordt nu allemaal opzij geschoven. En dan zeg ik, als je solidariteit zegt, dan moet je uh, geen sociaal uh, geheugenverlies hebben. Dan moet je zeggen, oké, okay, we hebben met z'n allen wat verdiend. Wij bevoordechten zijn een heel stuk verder gekomen. Hè? En dan ja. moet het niet zo zijn. Dat er in Amsterdam, Slotewijk, ziekenhuizen, artsen met elkaar vechten... dan denk je, nou, jullie hebben toch wel een beetje esthetiek en ethiek over. Ja. En dan zeg ik, als je, over, als je nu over, zoals u het formuleert... en zegt, de mensen willen niet meer solidair zijn... als het slecht gaat, willen de mensen nooit solidair zijn... maar als het goed gaat, ook niet. Nou, ik, dus ik, ik, ik, zei, ik, ik zeg niet dat mensen willen niet meer solidair zijn... ik zeg dat er grenzen zijn aan Wat je aan solidariteit kunt opleggen. He, dus het kan best wel. Ik stel me zo voor dat. Uh, als je uh, op de werf in, uh, in Rijnmond werkte. Uh, 40 jaar geleden, dat er wel een soort natuurlijke solidariteit was. Uh, want ja, als je niet samen optrok. dan, uh, dan kreeg je geen hoger loon, zal ik maar zeggen. Weet je, te de groep uh, okay, gestoten. Nou ah, ja, dat ja. is natuurlijk. Van een, de definitie van het begrip solidariteit. En dan ik zeg. binnen de psycholoog. Binnen de, binnen de, uh, uh, uh, kapitalistische productiewijze waar we in leven, hè, zonder een negatieve klank die er misschien mee brengt, daar, daar, daar, daar, daar moet je mensen ontslaan. Daar, daar, daar, moet, daar hebben we gewoon de banken nodig en dan moeten we niet zeuren over okay. die man die 500.000 krijgt, want dat is zo bepaald. Hè. Ja, en meer en van het de velden. Oh, wij, wij zeiden het vroeger altijd en ik zei dat, als mijn baas goed gaat, mijn ook goed. Hè? En dan druppelt er wat naar beneden. Ja. Ja. Dat is niet heel erg links, zijn om te vinden hoor. <laughs> Sorry? Dat is niet heel erg links om dat hardop te zeggen. Ja, ik vind dat links... Uh, links moet dat gewoon zo hardop zeggen, want dat is gewoon zo. Oké. Okay. Uh... We houden het erbij. Hartelijk dank. Ja, oké. Okay, bedankt. Meer van de Velden, dank u wel. Dank voor het bellen. Ja. Um, ik lees jou even een reactie voor Siep van iemand die twittert... en die schrijft... Even kijken hoor. Um, Jan Smit schrijft... Hoeveel geld ging er in de jaren tachtig naar de overheid... toen... Um, OV, maar Vervoer, PTT, Postbank, energiebedrijven, en Staatsbedrijf waren... Ik neem aan dat toen dat doen ze geen staatsbedrijf bewaren. Uh, nou, die, die leveren in principe geld op. Hè? Uh, dus ze zijn ook over het algemeen. Ze uh, zijn naar de markt gebracht, dus naar de beurs gebracht. En daar is, uh, daar is in vele miljarden voor binnengekomen. Dus uh, de, de staatsbedrijven uh, worden verondersteld uh, geld op te brengen. En. Uh, en, die, en menig staatsbedrijf levert ook heel veel op. Hè? Dus de bedrijven als de gasunie... Nou, de gasunie zelf is dan niet altijd renderend... maar de, de gasopbrengsten die zorgen toch ieder jaar weer voor 12 miljard... om daaromtrent voor overheidsinkomsten. Vandaar dat wij ook minder belasting betalen dan uh, wat de overheid uitgeeft. Omdat een deel van wat de overheid uitgeeft met geleend geld gebeurt... en van de ander deel met opbrengsten van overheidsbedrijven... zoals de gasunie en consorten. Ik kom ermee terug op een thema dat eerder vanavond uh, langskomt, die 50%. Dus we betalen misschien maar 40% of 42% belasting of premies. Maar uiteindelijk uh, is het toch zo dat de overheid meer dan de helft uitgeeft wat er binnenkomt... omdat we ook nog gasinkomsten en inkomsten van overheidsbedrijven hebben. Uh, Rik Slachter die schrijft, uh, overigens schrijft hij dat hij bij het Nieuwsblad van het Noorden nog de eerste journalistieke beginselen door jou uh, heeft bijgebracht gekregen. Okay. Uh, maar Rick Slachter schrijft, is de verborgen regeringsagenda niet inflatie creëren waardoor de concurrentiepositie van Nederland verbetert? Uh, nou in ieder geval kunnen wij vaststellen dat dat feitelijk gebeurt. Uh, of ze dat per se alleen doen om de uh, concurrentiepositie te verbeteren, dat is twijfelachtig. Uh, want dan komen we op het punt van de valutaoorlog. Daar wil ik het ook wel over hebben, maar dat is een beetje een, een ander vlak. Wat steker vaststaat is dat onder meer doordat de btw verhoogd is... de inflatie in Nederland tot de hoogste van Europa behoort. Dus die is nu al 3 procent. Uh, uh, historisch gezien nog steeds niet heel erg hoog. Historisch gezien niet hoog, maar wel als je kijkt over de afgelopen 10, 15 jaar. En, eh, en bovendien is het officiële doelstelling van de Europese Centrale Bank, die dat in, die dat in de gaten houdt, die inflatie, dat het niet meer mag zijn dan 2%. Dus eh, voor de eurotijd is dat een heel hoog percentage. Zijn er voor en, mensen die geld hebben, cashgeld hebben? Nou ja, en laten we niet vergeten: de rentes zijn natuurlijk heel erg laag. Uh, dat wil zeggen, niet zozeer voor degene die hypotheekrenten betalen, als wel mensen die geld op een spaarrekening zetten, stelt er allemaal niet veel voor. Dus uh, de overheid is op dit moment heel veel geld aan het lenen, steeds omdat ze steeds geld tekort komen. De staatsschuld is bijna verdubbeld in de jaren vijf. Uh, en dus de overheid komt dat eigenlijk. Hoe misschien is het ook maar klinken niet eens zo slecht uit dat er zo'n hoge inflatie is. Want de eigen staatsschuld wordt natuurlijk kleiner als de inflatie hoog is. Of dat, ik, zal, ik zal niet beweren dat dit opzet is. Maar in zijn uitkomst. Er komt erop neer dat de overheid die zelf een schuldenaar is, schuldenaren raken een deel van hun schulden kwijt met inflatie. Dat is gewoon zo. Ik moet je zeggen, ik weet niet eerlijk gezegd niet meer wie. Maar in de stoel waar jij nu zit, heeft ik geloof wel, inmiddels al twee jaar geleden. Uh, iemand die, die, die echt heel erg veel verstand van de economie had, uh, dat voorspeld. Hij zei: let op, uh, alle signalen wijzen één kant op de overheid heeft belang bij een hoge inflatie, ja. dus het gaat gewoon gebeuren. Ja. En precies dat is lijkt zich ook te gaan voltrekken. We gaan even muziek draaien. Sierpien Winia is het de gast in de elke twee uur van Casaluna. We hebben het over solidariteit. Wat is er nog van over? En wat zegt solidariteit? U nog 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. De police was dat met uh, Spirits in a Material World. Persoonlijke titel, als er één beentje is wat ik heel erg mis, dan zij zei zij het wel. Maar... Radio 1, Casa Luna, Frank Dumas. Ze bestaan trouwens nog wel weer, maar een heel klein beetje af en toe. Ze een prachtige... ben je, heb je iets met de politie? Ik heb de police uh, nog wel eens gezien. In, uh, in het begin van hun carrière. Uh, toen speelden zij in het voor, voor, voorprogramma van een artiest die we nu nooit meer uh, kennen. In een uh, niet al te grote zaal in Groningen, in Huis Maas. Uh, en ik geloof dat ze... Uh, ja, ze, ze ik geloof dat ze in het voorprogramma van uh, iets met vanilla of zo. In ieder geval vanilla en art een, een artiest ik, waar we nooit meer eens hebben gehoord. En... Uh, en ik kan, kan, kan ze me ook niet heel uh, vreselijk uh, goed herinneren daarvan. Maar even later stonden ze op Pink Pop, kan ik me herinneren. Ja. En dat was, uh, en toen was het meteen big. Ja. We ik vond het vooral goed. Ik vond eerlijk gezegd de drummer en de gitarist als combinatie... veel interessanter dan Sting, uh, die uh, het gezicht was van die band. Mijn vrouw is het niet met je eens. Vast niet. <lacht> Maar ik wel, als muzikant. Um, we hebben het over dit kabinet. Uh, dat kabinet wat, wat honderd uh, dagen de ruim op heeft zitten... en uh, toch niet heel erg makkelijk heeft. Uh, een van de, en we hebben het over solidariteit. Want dat uh, is het principe eigenlijk waar ze steeds aanlopen. De, de grenzen van de solidariteit. Daar hebben we het over in deze twee uur van Casaluna. U kunt bellen. 0800, nog een kwartier lang. 0800-121. Um, en dan zit u in de uitzending. Arjan, goedenacht. Ja, hallo. Met Arjan Goud. Dag. Uit Den Haag. Arjan Goud uit Den Haag. Zeg het. Waar het allemaal wordt beslist. Nou ja, ik heb een, uh, een denk ik, een opmerkingje. Ik, ik verwonder me al een hele tijd lang over een gat. Uh, uh, niet zozeer in de begroting, maar een gat in het denken. Een blinde vlek die het aantreft bij de minister van Financiën... bij economen, bij de politici, maar ook bij Sipinia. Tenzij ik iets heb gemist... Maar er ontbreekt iets in de hele redenering over het, uh, het probleem van de babyboomers en het pensioenprobleem. Ik hoorde daarnet Sipinia zeggen, babyboomers hebben een probleem doordat ze zo talrijk zijn. Daardoor is het te weinig geld om te verdelen. En het wordt altijd voorgesteld alsof dat een probleem is dat tot in de eeuwigheid voortduurt. De werkelijkheid is dat al die babyboomers waar meneer Winia toe behoort en ik zelf ook uit 1950 dat dat een tijdelijk probleem is. Over 25 jaar is die hele groep gestorven. Die zijn er niet meer. Dan is er geld genoeg. Uh, ja, maar dan komt volgens mij mijn generatie eraan. Ja. Uh, waar er nog dat veel meer van zijn. Nee, maar wacht even. De term babyboomers zegt het al. Dat is het geboorteoverschot na de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar... Dat maar, is een extra goldmensch. Dus het aantal jongeren wat straks 65 wordt is in aantal veel minder dan die huidige groep die zogenaamd het probleem vormt. Ja en, en nou ja, de... ja, en toch, de babyboomers die hebben om wat voor uh, goede of slechte reden een buitengewoon beroerde naam. Maar uh, de babyboom is doorgegaan tot in de jaren zeventig, kan ik u zeggen. Dus de babyboom wat in Nederland... Is de verloren generatie? Nee, nee. Als we de, de term babyboom letterlijk nemen, dus een, een, een, een, een, een, een sterke stijging van uh, het aantal uh, jonggeborenen. Dan begint de babyboom weliswaar wel in 1945 in het zuiden van Nederland... en in 1946 in het noorden van Nederland. En gaat, dan gaat hij door tot in de jaren 70. Want in de jaren 70 had je de in, inmiddels de introductie van de pil... en gingen vrouwen... Uh, veel later trouwen en kinderen krijgen. En toen was ja, dus. de babyboom voorbij. Maar dus de babyboom is doorgegaan tot in de jaren zeventig. En het probleem wat u schetst, als dat een probleem is... laten we dat even aannemen... dan gaat het babyboomprobleem door veel langer... Dan, dat, dan, dan nadat de babyboomers waar iedereen het altijd over heeft. Dus de demografen en de CBS die hebben het vaak over de babyboom... dat die tot vijf, van 45 tot 55 liep. Maar de, de geboortegolf die wij babyboom noemen, liepen gewoon door tot in de jaren 70. Dus als de babyboom een probleem is, dan gaat hij ook veel langer door... dan, uh, dan wanneer de babyboomers nou, okay. die in 1950 zijn geboren, overleden ja. zijn. Ja, maar dat, dat is hoogstens een, een, een, een beperkte afwijking van, van mijn punt. Want ook dan blijft het zo dat uiteindelijk de bevolking aan het krimpen is... En dat, is, dat staat vast, demografisch gezien. En dat betekent dus dat het een overgaand probleem is. En mijn idee zou zijn, waarom denken we op zo'n korte termijn... waarom maken we niet een fonds voor de hele lange termijn... zeg over 80 à 100 jaar, zodat je die verschillen kunt uitvlakken. Maar Arjan, is het probleem niet veel eer... dat, dat de, de, de pensioenen van de mensen die nu uh, pensioen genieten... dat die betaald worden, door de mensen die nu werken... en dat er straks gewoon veel meer mensen met pensioen zijn in verhouding... en veel minder mensen uh, nog werken? Nou, dat, dus een dat, een omslagstelsel dat... en een kapitaal. Nee, nee, maar dat zei ik niet hoor. Dat zei... <laughs> maar de situatie is inderdaad dat de pensioenen worden niet bepaald betaald door de mensen die nu werken. Dat geldt wel voor de AOW. Dus ja. het omslagstelsel ja. uh, geldt voor de AOW de zijn, zijn en de pensioenen die. Mensen zelf. Zo is dat. Ja. Ja. Maar niet gehoormerkt. En ja, het klinkt ja. allemaal heel leuk, maar het is niet zo dat er voor jou een potje staat waar nee, je nee, niet op nee, nee, staat. Nee, nee, dat is. Dat, dat, maar dat maar dat pensioen of iemand die, die nu gaandeweg pensioen geregeld is, heeft natuurlijk heel lang gedacht dat, een pensio, dat het, je bijdrage, jaarlijkse bijdrage, substantiële bijdrage, pensioenfonds, leidt tot een uh, recht op een bepaalde uitkering. Niet. Maar zo is het dus niet in dit land. Nee. Dat nee, is. Dat maar dat is jarenlang wel is het zo aan de mensen verkocht. Ja en ik, ten onrechte, ja, ik Absoluut. Geef je toe. Er zijn ook twee andere factoren. Dat is de ingreep in de jaren tachtig van de regering om hun uh, deel terug te geven omdat de pensioenpotten overliepen. Over over, hè, over, over de mm -hmm. rand liepen. En uh, het andere punt is dat uh, hoe heet het, de mensen ouder worden dan was voorzien. Nou, dat is een demografische ontwikkeling, maar die had je ook langer, langere tijd kunnen voorzien. Maar het punt dat die babyboomers het probleem zouden, zouden vormen. dat is denk ik gewoon, had voorkomen kunnen worden. door gewoon op een veel langere termijn te denken. En in plaats van het alleen maar toe te wijzen aan, uh, aan bepaalde groepen. Nou, ik zal u zeggen, dat ligt nog, nog, nog weer anders. In de jaren 50 kennen ze het fenomeen babyboom natuurlijk ook al, want die was toen al lang gaande. Ja. Maar waar men toen geen rekening mee hield, was het, uh, het in de toekomst, nadien. Afnemen van het kindertal. Dus die ja. leefden we in feite hebben we uh, een langere tijd geleefd met een soort piramidespel. Ja. Geleefd in het idee dat, dat van een groeiende bevolking. En bij een groeiende bevolking is uh, de last van, de, van de ouderen relatief. Maar ja, als, als de bevolking. Dus het geeft... probleem is niet de babyboom, het probleem is, is de, uh, is de verminderde kindertal, wat daarna optrok. Wat de AOB betreft. Nou de betreft. Ja. Maar hoe, hoe zit dat dan in het kapitaalstelsel wanneer mensen sparen voor hun eigen pensioen? Nou ja, in relatief. Die hele grote groep, die levert dus ook heel veel geld op. En een kleinere groep, jongeren van nu, levert minder geld op... maar er zijn ook straks minder ouderen, jongeren van nu... die daarvan hoeven te profiteren. Ja. Dat is toch een logische vraag? Ja, maar ik, ik, ik deel ook niet automatisch, moet ik u zeggen... de veronderstelling die bij diverse twintigers, dertigers en veertigers bestaat... Dat, er, dat iedereen die boven de vijftig is een ontzettend profiteur is, bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik even horen. Ja, ja maar goed. Maar ik, maar waarom voor dit punt wat ik nu zeg. Waarom zou je het niet over een veel langere termijn uitspreiden. zodat iedereen aan bod komt? Waarom zou je dat niet oppakken? Waarom wordt dat nergens bediscussieerd? Ja, eh, eh, ik, ik, doen, ik denk dat we dan toch weer terugkomen op dat thema. op het punt van die demografische ontwikkeling. Dat is hem. als we nou. Als nou, eh, de bevolking een gelijkmatige en voorspelbare ontwikkeling zou doormaken... Door de, door de tijd heen, was het vrij simpel om daarop te plannen. Maar wat ik al zei, in de jaren 50 wist men wel dat er een babyboom was... maar dat er daarna een snel teruglopend kindertal zou zijn, Bijvoorbeeld, had me, heb, heeft men nooit rekening mee gehouden. Maar die gedachte heeft men gewoon niet, ge, niet kunnen leven. Maar dat geldt voor de AOW. Oké. Okay, goed, dat het een is. Okay. Maar, maar voor, voor de, de, de pensioenen zou dat niet ja. uit moeten maken. Okay. Dank voor het bellen, Arjen. Uh, ja. We hebben niet zo heel veel tijd, maar ik probeer nog twee bellers uh, nog, uh, een kans te geven. Dank je wel. Bob, goedenacht. Goedenavond. Uh, ik heb een korte vraag. En het wordt misschien een lang antwoord, op mijn, maar dat weet ik Ik vraag me in gemoede af: met wie moet wie solidair zijn? <laughs> En die vraag die ga ik nu beantwoorden, denkt u? Nou, dat neem ik aan. Nou, nou ik, ik, of, of, of, ik, ik, of ik weet niet uh... of u de hele uitzending hebt gehoord... maar ik heb daar uh, ook in publicaties in Elsevier... vaak de vraag bij gesteld dat, uh, dat de veronderstelde solidariteit... Niet bij mensen, de natuurlijke solidariteit, niet zo groot is. Meestal is de solidariteit nee. van mensen niet veel meer... dan die vooral met hun kinderen, zal ik maar zeggen. Nee. En dan houdt het ongeveer op. Het gaat in ieder geval nee. niet verder dan de straat. Het, het, het, het, dus, je, nee. dus in een land... Als in Nederland, dat is al wel ongeveer de, de, de grootste schaal waarop je zelfs qua overheid eh, eh, solidariteit kunt opleggen. En als, die, eh, ja, als je echt een heel erg groot deel van het inkomen van mensen afneemt, afpakken zeg ik dat net niet, maar een heel groot deel van het inkomen van mensen afneemt en de kans dat ze daar zelf steeds minder zelfvoordelen van kunnen ondervinden. Ja, en dan krijg je spanning natuurlijk. Dan ontstaat er grenzen aan wat je aan solidariteit kunt verlangen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dank u wel. Oké. Okay. Yep. Dat was het. Nou, uh, prima. <laughs> Dankjewel, Bob. Uh, Eén aspect waar we het nog niet over gehad hebben... als het gaat over de pensioenen... dat is de Europese component in het hele verhaal. Ja. De landen om ons heen uh, hebben aanzienlijk slechtere uh, pensioenvoorzieningen. Ja. Met name Frankrijk uh, geldt dat voor, Italië geldt dat voor? Dat geldt eigenlijk voor alle landen in Europa... met uitzondering van Scandinavische landen en Engeland. Hoe groot is de kans dat er op, om wat voor gronden... op een gegeven moment ontstaat dat de EU zegt... we gaan het maar eens even uh, gelijk trekken? Uh, nou, dat probleem dat... dat is uh, zeker al begonnen met de introductie van de euro. Dus mensen als, uh, als Frits Bolkestein, maar ook sommige wetenschappers... hebben daar in de jaren 70, jaren 90, moet ik zeggen, al voor gewaarschuwd... dat uh, in een, in een, in een uh, eurogebied waar sommige landen uh, niet vies zijn... van een beetje inflatie en wat devaluaties... dat dan landen waar gespaard wordt voor het pensioen, zoals in Nederland... Uh, dat die daar dan uh, de prijs voor gaan betalen... En dat, je zou zelfs kunnen zeggen dat wat nu gaande is... dat wij geld lenen aan zuidelijke landen dat nooit terugkomt... dat dat dan een vorm is van afroming van onze, uh, van onze pensioenpotten. pensioenpotten richting zuiden. Maar dat gaat zeker optreden als, uh, als onze uh, uh, pensioenpotten... via onze gespaarde gelden via inflatie worden uh, gedevalueerd. kun je zeggen. Dat is ook een manier van, van legale. Ja, zeker. Ja. Maar een land als Frankrijk bijvoorbeeld, die doet niet aan sparen. Daar worden gewoon de mensen die nu werken, betalen gewoon uh, één op één. Nou ja, in de zuidelijke landen. We hebben ruwweg drie, vier systemen. verzorgingstaatssystemen in Europa. Je hebt dus de hele statelijke arrangementen in Scandinavië. Je hebt een min of meer Angelsaksische nood. In, uh, in Engeland, waar alleen de pensioenen wel goed geregeld zijn. maar bijvoorbeeld de uh, uitkeringen wel altijd veel lager zijn. In Zuid-Europa. Er bestaat een neiging om, uh, om een vrij karige verzorgingstaat te hebben. Dus je hebt dan wel pensioenen, maar die zijn vooral goed uh, voor, uh, voor de overheidsambtenaren. Dus, het beste, dus uh, dat is misschien een van de redenen waarom het zijn van ambtenaren zo populair is in Nederlandse Mid zeelanden. Dat is omdat je, uh, dat er een vorm van sociale zekerheid is. Regina, goedendag. Ja, goedendag. Uh... Mijn vraag is de volgende. Uh, ik heb een betrekkelijk klein pensioen, maar noodgedwongen moest ik in een oudere flat gaan wonen. Wegens gezondheidsredenen. Ik ben 82. En ik ga per 1 juli plus minus 600 euro betalen voor deze flat. Ik heb geen recht, want ik zit net boven die inkomensgrens. Op... Uh, op uh... Compensatie, hoe heet dat, uh, huurcompensatie? Uh, uh, maar ik, ik luister dag en nacht bijna naar Nederland 1, maar mij is ontgaan misschien dat er met de hypotheekrenteaftrek voor de dure huizen niets gedaan wordt. Wel voor de nieuwe situaties, maar niet voor de bestaande situaties. Is dat niet een beetje oneerlijk? Nou. Wel hogere huur betalen, maar niets van de aan de hypotheekrenteaftrek doen. Heb ik dat misschien gemist? Nee, er staat in het regeerakkoord al wel een, uh, een, uh, een gaandeweg uh, afbouw van het, uh, het, het hypotheekrenteaftrekmogelijkheid. Dus dat, uh, dat traject zit er wel degelijk in. Dat wordt alleen ja, gaandeweg. Mogelijkheid zegt. U. Nee, nee, nee, nee. Dat wordt, over de, dat wordt geleidelijk uh, wordt de af, de, de, de, de aftrekmogelijkheid van de hypotheekrente verminderd. En wat natuurlijk al eerder gebeurd is... maar ik lijkt nu wel een soort overheidsvoorlichter. Eh, wat, wat, wat natuurlijk al eerder gebeurd is... en dat is al, eh, door, toen Wouter Bos, minister van Financiën was... heeft hij eh, al een, de, een, een, wat toen heette, filabelasting eh, geïntroduceerd. Waarbij, eh, ik dacht, eh, eh, hypotheken boven het miljoen eh, niet meer aftrekbaar waren. Maar in ieder geval, de, de fiscale behandeling voor, voor duurdere huizen hele dure huizen, uh, is, toen, uh, is toen wel strakker geworden al. Misschien niet genoeg naar de UUD, maar toch. Nee, dat lijkt me zeker niet, want mijn netto-inkomen is 1600 euro... en daar ga ik straks 600 euro huur van betalen. Ik heb vandaag een berekening gemaakt. Ik ga straks 22 euro per dag overhouden om te eten, te kleden... En nou ja, voor de rest, niks. En, en, maar, wat, en, en dan zit u, als ik vragen mag. Uh, zegt u? En dan, dan zit u in een woning die te boek staat als een, een sociale huurwoning. Zo is het toch? Ja, ja, ja, ja. ja uh, dat kan zo zijn. Het is, uh... En dat, uh, dat, dat overkomt veel ouderen. Want dan worden we allemaal een beetje over één kant geschoren. Uh, mm. Al die ouderen zijn te rijk. Maar er zijn heel veel van deze gevallen. En dat is echt heel schrijnend. In mijn mm. omgeving zie ik dat heel veel. Jonge mensen die zeggen van ja, de ouderen pakken nou alles weg van ons. Die vergeten dat zij op kosten van de staat, dus ook van mij, door hebben kunnen leren en nog steeds. Die werken, die beginnen pas soms met werken. Dik de 30. Ik ben met 16 jaar begonnen. Ik vind dat een trieste zaak. Nou ja, dat is. Als ik dan even wat begin haken. Wat in ieder geval een volkomen misverstand is, dat het idee bestaat bij veel wat genoemd wat jongeren. Uh, dat het een groot paradijselijke toestand was... Uh, bij iedereen die ouder was dan zij. Maar u, u raakt een, een, een, een terecht en teer punt, namelijk dat 50 jaar geleden... natuurlijk maar een klein percentage van de Nederlandse bevolking... Uh, naar het hoger onderwijs ging. Terwijl het inmiddels ja. het 50% het nader is. Ja, dus het, het standaard ja. idee dat iedereen hoog opgeleid is... en eindeloos kon studeren... dat gold voor een kleine minderheid van de Nederlandse bevolking. Ja, precies. En dan over solidariteit gesproken. Nou, dan... Uh... Sorry, ik zag me begroken af. Oké. We houden het bij. Dank voor het bellen. Prima, bedankt. En een prettige nacht, dankjewel. Dank u wel. Um, de laatste vraag: Siep. Uh, John Vermeulen schrijft. Hoe verwacht u dat de toekomst eruit zal zien? Uh, als ik het zou weten, dan, uh, dan uh, zou ik waarschijnlijk in beleggingen gaan of zo. Maar, uh, ja, ja. maar er vallen wel een paar dingen van te zeggen. Uh, de kans dat de, dat de economische groei uh, de eerstkomende 5 à 10 jaar weer op het niveau zou komen... van wat wij uh, 10, 15 jaar, 20 jaar geleden gewend waren, die is niet, niet erg groot. Uh, en de grootste, belangrijkste reden is wel... dat we natuurlijk een, de, de afgelopen 15 jaar, de voorgaande vijftien jaar... vooral geleende welvaart hadden. Dus al die prijsstijgingen van huizen... die weer we omgezet in de koop van woningen en tweede huizen... en wat is meer zei, dat was voor een deel een luchtbel. En die luchtbel is nu aan het leeglopen. Dat is het reden één. Reden twee is dat, uh, dat de, de groeiscenario's die we toen hadden... namelijk dat er veel vrouwen gingen werken, uh, uh, bijvoorbeeld dat die groeiscenario's niet zich kunnen herhalen, zal ik maar zeggen. En ten derde hebben we natuurlijk de vergrijzing. Die uh, leidt tot, uh, tot een relatief groot aantal niet werkenden... en een relatief kleine, een kleinere groep wel werkenden. Dus die, dat zijn allemaal omstandigheden die, die uh, aanleiding geven tot... Uh, ik zal niet zeggen per se pessimisme, maar wel tot uh, consolidatie of daaromtrent. Zeder van Wijnberg heb ik vanmiddag horen zeggen dat we. Amerika loopt een half jaar voor, daar gaat de economie weer beter. Dus met een beetje geluk gaan wij over een tijdje ook in ieder geval weer een beetje up. Ja, ja nee, zeker. Maar dat zal, op, dat zal uh, uh, zich bewegen langs lijnen die minder spectaculair zijn dan wat we vroeger gewend waren. Morgen zit in Casaluna, Klaas 1. Godsdienstpsycholoog Joke van Sane is dan te gast. Auteur van Geloofwaardig Leiderschap. Ah, boek over het lijden en voorgaan van geloofsgemeenschappen. Dat dus morgen in Kazeluna. Zometeen op deze zender. Nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max. Blijft u vooral wakker? Astrid heeft er zin in, geloof ik. Er gaat een duim omhoog. Uh, heel veel dank, Sibwinia. Dat je twee uur lang te gast was, Sibwinia, van Weekblad Elsevier. Tot graf. En uh, We gaan verder maar afwachten hoe het gaat. Dank je. Okay.